12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Duikers zijn er niet in geslaagd om in de Noordzee het wrak op te sporen van onderzeeer O13. Dat is de enige Nederlandse onderzeeër uit de tweede Wereldoorlog die nog wordt vermist. Het schip werd met 34 opvarenden in juni 1940 waarschijnlijk door een Poolse onderzeeër, tot zinken gebracht. De Duikers vonden wel andere scheepswrakken en ook een onbekende slakkensoort. Het lijkt nog geen uitgemaakte zaak dat de Duitse Ursula von der Leyen... de opvolger wordt van Europees Commissievoorzitter Juncker. Dinsdag is de stemming in het Europees Parlement... en von der Leyen komt naar schatting nog 30 tot 40 stemmen tekort voor een meerderheid. Als ze het niet haalt, moeten de Europese leiders op zoek naar een nieuwe kandidaat. Bij een brand in een huis in Nieuwleuzen in Overijssel is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man van 22. Een mogelijk tweede slachtoffer waarnaar werd gezocht... bleek later niet in het huis te zijn. De brand ontstond vanochtend vroeg op zolder, waar het slachtoffer ook sliep. Zijn ouders konden op tijd naar buiten komen. De oorzaak van de brand in Nieuwleuzen is nog niet bekend. In Groot-Brittannië is opnieuw diplomatieke informatie gelekt... over de Amerikaanse president Trump. In een memo schrijft de inmiddels opgestapte Britse ambassadeur in de VS... dat Trump zich schuldig maakt aan diplomatiek vandalisme. Trump zou het atoomakkoord met Iran hebben opgezegd... om zijn voorganger Obama te treiteren. Ambassadeur Darrox schrijft dat het Witte Huis sterk verdeeld was over die stap. Ook zou er geen strategie zijn geweest... voor na het opzeggen van het atoomakkoord. Het memo is naar buiten gebracht door de krant Mail on Sunday. Het weer, bewolking, soms wat zon, maar ook kans op wat regent. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Daarna wordt het warmer met meer zon, maar ook kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Als je met smaak roept. Mantano Filter. 25 voor 1,50. Mantano. Mantano. Mantano. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear rock and roll. Music. Het Muziekmuseum. Muziekmuseum. Kijk ook op het muziekmuseum.nl Cause she crossed his path last night Daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 28. En dat is de week waarin op 13 juli 1985, op initiatief van Bob Geldof, de grootste popmanifestatie van de 20e eeuw plaatsvindt in het Wembley Stadion in Londen en het John F. Kennedy Stadion in Philadelphia. Tijdens Live Aid zien wereldwijd anderhalf miljard televisiekijkers in 160 landen. Live-optreders van onder andere Status Quo, Led Zeppelin, The Who, Queen, Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, Sting, Phil Collins, Ultra Fox, Elvis Costello, Daryl Hall en John Oates, Tina Turner, Alison Moyet, Eric Clapton, Bob Dylan en Queen. En nog veel meer natuurlijk. Dit 16 uur durende spektakel levert 70 miljoen dollar op uh, voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Daar was het voor bedoeld. En het is de week waarin op 9 juli 1971 Jim Morrison wordt begraven op het beroemde kerkhof Père Lachaise in Parijs. De zanger van de Doors is op 3 juli 1971 dood aangetroffen in de badkamer van zijn Parijse woning. Hij blijkt aan een hartstilstand te zijn overleden. Jim Morrison is 27 jaar geworden. Ze gaf er sindsdien een bedevaartsoord voor fans van de Doors. Ja, en dat is al jaren dus zo. Nog steeds, zeker. Straks tijdens deze rondleiding een nummer van de Nederlandse band die bestond van 1970 tot 78. In 2010 halen ze Wereldfame, met een nummer uit 1971, wat door Nike wordt gebruikt voor een televisiereclamacampagne, vlak voor het WK voetbal. Welke band en welk nummer was het? We gaan het draaien, natuurlijk uiteraard. En dadelijk ook nog vertellen we uit welke plaat een fragment komt van de Veronica Alarmschijf Jingle uit de jaren 60. Een Nederlands talige plaat overigens. En de muziek waar we mee begonnen? Elvis Presley. Loving You, tweede film van hem... gaat op 3 juli 1957 in het Stand Theater in Memphis in première. De zanger is niet bij deze vertoning. Om het publiek tegemoet te komen... wordt de film maar liefst acht keer op deze dag vertoond. De debuterende Dolores Hart is de tegenspeelster van Elvis Presley. Op 21 januari 1957 zijn de opnamen van Loving You begonnen. Half maart van dat jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hal Cantor... In Love and You zingt elspersen u onder andere Hot Duck, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en het nummer wat we net hoorden, Mean Woman Blues. En muziekvrienden, we hebben dadelijk een oude top 40 uit het geboortejaar van Nora Jones, Amerikaanse zangeres. En Paul Rabbering, Nederlandse radio DJ. En op nummer 1, in die oude top 40, staat een instrumentaal nummer. Het is het hoofdthema uit een Amerikaanse film... met in de hoofdrollen Robert De Niro, Christopher Walker en John Savage. De film gaat over de Vietnamoorlog en de gevolgen daarvan voor de soldaten. Bijzonder is dat het muziekthema al eerder werd gebruikt voor een andere film... namelijk The Walking Stick uit 1970. Dus we hebben een top 40 van daarna, dat kan niet anders dan. En op 29, in die top 40, staat het nummer Loves What I Want van Cashmere... studiogroep van Peter Hollestelle en Jodie Pijper. Het nummer is regelrecht gejat van een bekende Britse popzanger. Er werd alleen een andere tekst bij geschreven, maar de melodie bleef. Ik ga het je verhaal vertellen en we gaan het originele nummer draaien van die Britse popzanger. En muziekvrienden, we hebben natuurlijk ook de langspeelplaat van de week deze week weer. Het is een derde studioalbum van een symfonische rockband uit Birmingham... Jeff Lind produceerde het album. En was ik de frontman van de band. En dadelijk ook nog een televisiereclamespot van Dr. Anders P... voor de LP Zing je Moerstaal uit 1976. Een LP vol met liedjes met teksten van bekende Hollandse schrijvers... uitgevoerd door Nederlandse popartiesten. We horen Johnny Kaagman van Earth and Fire... zoals we haar nog nooit eerder hebben gehoord. De oudste nummer deze week, machtig is uit 1936. Maar we gaan nu naar 16 april 1964. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles! The Beatles. Van Billie Holiday uiteraard. Zij neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billy's Blues op. De jazzangres wordt begeleid door Bunny Berrigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billy's Blues wordt geproduceerd door John Hammond. Ze wordt geboren als Eleonora Fagan in Philadelphia op 7 april 1915 en overlijdt in New York op 17 juli 1959. Ze wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Amerikaanse jazzangressen. Billie werd bekend doordat ze een voor die tijd ongekende eigen stijl had. Ze zong niet op de gebruikelijke, keurige manier. Ze legde vaak accenten na de tel... waardoor de liederen die zij zong een swingender en dramatischer karakter kregen. In de loop van haar leven begon Billie Holiday steeds meer drank en drugs te gebruiken... In 1947 werd ze gearresteerd voor overtreding van het verbod op drugs... waarna ze een jaar doorbracht in een centrum voor verslaafden. Alhoewel ze geen vergunning meer kreeg om in New York op te treden... ging Halliday door met concerten geven. Tien dagen na haar vrijlating zong ze in een overvolle concertzaal in de Carnegie Hall. Ze kon helaas niet van de heroïne afblijven. De drugs tastte wel haar stem aan, maar niet haar gevoeligheid en techniek. Uiteindelijk kostte deze verslaving haar in 1959 het leven. Goed, wij draaien dus van haar Billie's Blues uit 1936, oudste nummer deze week. En daarvoor muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want op 10 juli 1964 is de eerste voorstelling van de eerste Beatles speelfilm, A Hard Day's Night in Liverpool. Het gaat daar minder formeel aan toe dan in Londen. Daar is op 6 juli 1964 de wereldpremiere. De politie moet in Liverpool eraan te pas komen om 150.000 fans in gereel te houden. Op 10 juli 64 wordt zowel de single als het album van A Hard Day's Night uitgebracht. Wij luisterden naar de eerste take die ze opnamen van A Hard Day's Night... op 16 april 1964. Ongekend, was het gewoon live op de band, dus. Hè? Bijzonder om te weten is dat het nummer niet wordt uitgevoerd door de Beatles in de film... omdat het nummer nog niet klaar was en de filmopname al bezig waren. Dit is de, de tipparade nummer 17. Muziekvrienden straks langs op Plaat van de Week, derde studioalbum van een symfonische rockband uit Birmingham. Jeff Lind produceert het album. Ja, welke band is dat dan? Zeker. Eerst nu een liedje uit de tipparade wat nooit in de top 40 terecht kwam. Nummer 17 van de schrijvers en producers Gene McFenon en John Whitehead. Het komt van hun eerste album, wordt in de Verenigde Staten een grote hit... en verkoopt daar 2 miljoen exemplaar. In Nederland komt het dus niet verder dan de tipparade. Vandaar dus weer gedraaid. McFenon en Whitehead. Ain't No Stapping is Now.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 down anymore Geluid van het Philadelphia Platinum Label: 1-0-stopping no is nauw van McFadden en Whitehead op het label van Kenny Gamble en Leon Huff uh, terecht. En die wilden het eigenlijk laten uitvoeren door die OJ's. Maar goed, uiteindelijk hebben ze het zelf uitgevoerd. Dat uh, legendarische Bas Loopje wordt uh, gespeeld... door een van de leden van het uh, Philadelphia plaatlabel het uh, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Het, uh, de band eigenlijk die uh, al de artiesten begeleiden. Jimmy Williams was dat. Goed. Muziekvrienden, je hoort het aan de muziek. We zijn toe aan de langspeelplaat van de week. We hebben weer een mooie plaat, hoor, zeker eentje uit uh, 1973... van een band uit Burma. En uh, dat is de Electric Light Orchestra. De band wordt opgericht in 1971 door Roy Wood, Jeff Lynne en Beth Bevan, En kwam voort in de tijd uit de band The Move. De groep gebruikte instrumenten als de cello en de viool om een klassiek geluid te creëren. Roy Wood verliet de groep kort na het verschijnen van hun eerste album. Na het vertrek van hem werd Jeff Lynne het belangrijkste lid van de groep. Het derde album van deze formatie is de langspelplaat van de week... deze week en heet On the Third Day... en is de voorloper van de legendarische album El Dorado. Die wordt overigens opgenomen met een voltallig symfonieorkest. Op deze plaat wordt nog alleen gebruik gemaakt dus van cello's en violen. Ook de synthesizers worden regelmatig gebruikt op deze plaat. Op het album staan kortere nummers dan op hun voorgaande platen. De LP wordt opgenomen in de Lane Lea Studios en de Air Studios in Londen. Jeff Lind produceert alle nummers op deze plaat. In hun thuisland, Engeland, doet het album helemaal niets. Verrassend komt het tot 58 in de Amerikaanse albumlijst. Ook in Canada en Australië komt het in de langspulplaatlijsten. De single van het album Showdown verschijnt niet in Engeland, maar wel in de VS. Ook in Nederland komt deze single in de top 40 terecht. Achteraf blijkt dit album de opmaat te zijn naar het meeste werk, El Dorado. En ondanks dat blijft het een interessant album om terug te luisteren. Daarom de Langspeelplaat van de Week deze week in het Muziekmuseum. Het album On the Third Day van de Electric Light Orchestra uit 1973. De langspeelplaat van de week. Can you feel it? Like the first house bell bells ring ringing out a little tune for you. Midnight, hey, everyone hears the sound. Ooh, hey, good morning. How you doing? Well, I'm doing fine. It's evening nine. I must be gone. Populair album uit 1973. On the third day van de Electric Light Orchestra. We gaan er nog meer muziek van draaien. Uiteraard, we begonnen met de, de nummers New World Rising en Ocean Breakup. Muziekvrienden, het is weer zover. <laughs> ja, ik heb er altijd een hoop plezier in hoor, zeker. De oude top 40 bij elkaar scharrelen. Kijken of we alle nummers weer kunnen vinden... Maar we luisteren ze dus dan allemaal eerst even door, kijken wat het is. Sommige liedjes zijn zo slecht, dan halen we van het verniel af, maar we proberen we een beetje beter te krijgen, zeg maar. Ik zie vier nieuwelingen in deze top 40. De hoogste staat op uh, nummer 22. Nederlands talig liedje van de Sunstreams... komt uiteraard tegen dadelijk. En uh, ik zou je zeggen... in deze oude top 40 staan ongekend veel klassiekers. Daar bedoel ik mee liedjes die we nog steeds uh, vaak beluisteren... maar ook uh, die worden gezien als belangrijke liedjes uit de popgeschiedenis. Deze niet. <lacht> is gewoon een leuk liedje om terug te horen. En die staat op... Uh, ja, waar zou je denken... 40. Uiteraard. En we komen hem heel vaak tegen in uh, oude hitlijsten. George Baker met Sing for the Day. When you have a worried mind. Highly, highly, oh. Make a vacation, the weather is fine. Stond uiteindelijk negen weken in de top 40. Dus een grote hit voor George Baker Selection. Deze keer. Uh, Sing for the Day. 39. Daar is die eerste klassieke die we tegenkomen. De Steven Bowie dus op nummer 39. Met Boys Keep Swing van zijn legendarische album Lodger. 38. Daar vinden we de bouwvakker. De soldaat. Matroos. Of die soldaat is eigenlijk matroos. Ja, indiaan, politieman, motorrijder en een cowboy. Natuurlijk. Dat zijn de village people. En zo heet het ook, Go West. Ja, grootste dit was natuurlijk YMCA. De opvolger van was In The Navy. En dit was weer de opvolger van In The Navy. En nu Herman zelf. Het tweede gedeelte, gaan we het liedje helemaal draaien. Never be clever. Coming down the line, up high. I why it's so hard to feel fine. all I need... Thing. The bucket full of speed and I'm cool in the heat. Could be little lady since I'm wasting the time. Got a head and a bullet. I'm still making crown. And crying. people say I used to Muziekvrienden, Welk jaar was dit nu een hit? Herman Brood en His Wild Romans Never Be Clever. Het is het jaar waarin het Europese parlement voor de eerste keer rechtstreeks uh, wordt gekozen door de burgers in de Europese Unie. En nu... Uh, 36. If you search for tenderness It isn't hard to find You can have the love you need to live truthfulness you might just as well be blind it always seems to be so hard Ongekend goede muziek. Billy Joel met Anastie. Ja, hij heeft wat goede muziek gemaakt. Ongelooflijk. Dat was dus 36. De eerste nieuwelingen in deze top 40. Nou, nu een soort van eendagsvlieg. Ja, de band heeft natuurlijk wel wat langer bestaan. Van voort uit de Guess Who en Backman Turner Overdrive. Randy Backman, Tom Sparks, Chris Layton en Ron Vos. Vormden samen Iron Horse. I know you've been running. When you you running? Run to me I know you love your loving And when you're done with all your loving Come to me My sweet Louise My sweet Louise Sweet, sweet, sweet Louise My sweet Louise Op daar, uh, en daar vinden we een nieuweling, een, eigenlijk een ideetje van Jaap Egermond. Een studioformatie met het hoofdthema surfing. En ze noemden zich de surfers. Het zijn liedje natuurlijk was uh, windsurfing. En dit was de opvolgende van. Winter, here Ja, Bent uh, of tenminste de formatie wordt uh, begeleid door de leden van Catapult. En de dames die we horen zingen, die vormden later de internationals. En hadden daar in de tijd ook weer een uh, klein hietje mee. Goed, ja, we kennen elkaar allemaal in dat circuit, zou ik maar zeggen. 33. Ik weet in de polder een huisje te staan. Verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan. En vensters met rood-witte luiken. Daar ga ik ieder jaar met vakantie naartoe. Ik voer daar de kippen en melk er de koel. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje. En zoen in het klompenhok Gretje. Kleine Gretje uit de ...legendarisch lied... ...geschreven door Eddie Christiani ...in 1950, muziekvrienden. Uitgevoerd in 1900. Nog wat, zijn we er al uit? Door de havenzangers. Het tweede gedeelte gaan draaien blijft natuurlijk een geweldig mooi nummer. We komen ze nog een keer tegen... ...deze keer in de top 40... ...die Electric Light Orchestra. All the Shine a Little Love. En deze komt van het album Discovery. Ik weet niet hoe was het album dat is uit mijn hoofd. Goed, dus je weet het langs op van de week. Derde album van die Electric Light Orchestra. On the third day, we gaan er naar. nog veel meer muziek vandaag. Maar eerst nummer 31. It ain't easy. In Amerika komen ze, Third World, met het uh, nummer Talk To Me, 31. Deze is het op 40 het jaar waarin Björn Bork... Jimmy Connors aflost. op nummer 1 ranglijst tennis professionals. En uh, ja, dat ging een beetje om en om iedere keer. Dan de één, dan weer dan. 30 vinden we muziek van een lid van Ten cc Down at the beach, you pick a good spot and you take your seat. But it's your first day, so you gotta beware. The sun's beating down, so you gotta take care. It doesn't take too long when you find out you've done it wrong. You've gone a bit further than you wanted to. Here's what you gotta do. En zo heet het ook Sunburn Graham Goldman. Ja, we kennen ze stem natuurlijk uit uh, Ten CC, dat zei ik net. Dan nu nummer 29. Love's What I Want van Cashmere, studio van uh, Peter Hollestellen en Jody Piper. Het nummer is regelrecht gejat van een bekende Britse popzanger. Er werd alleen een andere tekst bijgeschreven. Maar de melodie werd zo overgenomen. Het tweede gedeelte gaan we er uitgebreid het verhaal over vertellen. Let's be good 28 nu, Bent je uit Amerika. Muziekvrienden, zijn we er al uit? Welk jaar we deze auto op 40 hebben? Nummer 1 staat overigens een lied uit een film in zijn betaalnummer. Met de film van Robert The Newark, Christopher Walker en John Savage. Way blue eyes Every new boy that you meet Doesn't know the real surprise Here she comes again When she's dancing beneath the starry sky uh, She'll make you feel Here she comes again When she Zo heet het ook. Weet je nog van wie? De Cars. My... Met een bescheiden hit in Nederland. Ook in Amerika trouwens. <lacht> nou, dit is geen bescheiden hit. Ik zei het al. was dat echt hele dikke, vette klassiekers in. Zoals ook deze. Natuurlijk geproduceerd door... Uh, Now en uh, Bernard Edwards van uh, Chic... Sister Sledge. waar dadelijk ook nog chic tegen. Het band van de twee heren zelf. Ja, ze hebben wat invloed gehad op de disco-muziek en de funk-muziek. 27, dat is nieuw. Sister Sledge. We are ja, dat liedje, dat kennen we. Kennen we kennen dat ook van de beroemde top 2000. Dat als tune gebruikt op tv. Hè? Met de top 2000, de go-go. Dan nu een, ja, zo werd het eigenlijk een beetje genoemd een superband met uh, John Wetton, Bill Bruford, heren uit King Crimson's, vormeerde in de tijd de band UK. En dit was eigenlijk het eerste, enige bekende liedje toch? Dat het draait. Tenminste, hij staat gepland, kunnen we het allemaal gaan lukken. Rendezvous 602 van UK dus. Het liedje Bored to Be Alive, dat ken je natuurlijk wel. Patrick Hernandez. Andes. Ja, een wereldhit. Dit was de opvolger. Ik denk dat we dit plaatje moeten vergeten. Goed. Back to Boogie. Van Patrick Hernandez. En dit is een zanger die we nooit zullen vergeten. Wat een geweldige stem heeft de man. Ik ken hem natuurlijk van Proper Hair, maar ook een aantal solo hits. Gary Booker met No More Fear of no more fear of flying. Tweede gedeelte, ja, schitterend nummer. We zijn toe aan... 23. Uh, daar vinden we alweer dus... Een evergreen. En ook gebruikt natuurlijk in Rapper's Delight... Als, uh, als basis eigenlijk. Nou, wordt je ziek? Good times. Dan nu een beentje uit uh, Groesbeek. Het is de hoogste nieuw binnengekomen plaat deze week in de top 40. En wel op uh, nummer 22. Het is hun eerste hit. Aan de grens van de Duitse heuvelen. Sunstreams. Aan de grens van de Duitse heuvelen. Zag men na een bloedige slaap. Nou, ze hadden bekende liedjes gemaakt hoor. Zeker. Zoals uh, hoor je het ruisen der golven. Ver in den vreemde. En weet je trouwens dat ze ook uh, Happy Xmas War zo van John Lennon... vertaald hebben in Gelukkig Kerstfeest. Dat deden ze in 1988. Maar in welk jaar hadden ze nou hun eerste hit... Aan de grens van de Duitse heuvelen? De Sunstreams dus. Uit Groesbeek. Met z'n vieren. Dan nu een band met z'n drieën. Het was eigenlijk hun eerste grote hit. Rocks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 Breakfast in America. We zijn bij het linker het rijtje. <laughs> nee, niet bij het rechter. bij het linker rijtje zijn we inmiddels. Ja. En wel bij. Uh... We hadden dus eerst Supertramp 20 met Breakfast in America van dat legendarische album. En nu, ja, het is eigenlijk ook wel een klassieker, hoor. Robin Scott, hij noemde dus zijn uh, band M gewoon. Afkomstig van een uh, schilderij in de metro in Parijs. about the rap. Grote hit in ons land. Maar ook in Groot-Brittannië en Verenigde Staten. Want daar kwam het uh, bij de landen op nummer 1 terecht. Kun je je voorstellen? Dan nu weer zo'n apart plaatje... wat we nooit meer beluisteren. Maar in zo'n top 40 kom je er dan toch weer langs. Een plaat met allerlei... intro's van disco-liedjes. Zoals bijvoorbeeld... Ja. YMCA, Do You Think I'm Sexy? Don't Let Me Be Misunderstood. Shake Your Booty, Venus... Satisfaction. Een beetje Jaap Eggermont idee. Maar deze keer van een andere Nederlandse producer. En wel Bart van der Laar. Youngman. Ja, YMCA. Je wordt goed, joh. Village People kwamen ze net ook wel tegen. Hier hebben we Rod Stewart. Ja, Nederlandse productie dus. Met allerlei uh, bekende thema's uit discoliedjes. Ja, oh, yeah. <middels> Lowell George, vriend van Frank Zappa. Hij zat in de tijd ook in... Uh, Madness of Invention. Nog een eigen band, The Little Feet. Ja, in dat circuitje begaf hij zich... Cheek to Cheek was denk ik zijn enige nummer... Uh, of tenminste zijn enige hit die hij had in Nederland. Wat is dit dan? Het is hem echt. Joe Tix. Joe Tix. Het tweede gedeelte staat hier gepland omdat het uh, lekker lang nummer is. 7 minuten. Loose caboose, We gaan hem helemaal draaien. De 12 inch. Weet je wel dat grote zwarte platte ding? Dat is er helemaal in, natuurlijk. 12 inches. Ja, het klonk beter en er komt veel meer op. Zwaar, wat duur. Dat uh, kan ik me wel herinneren. Nu, Dr. Hoek. We kunnen het allemaal nog meezingen, hè Dr. Hoek, zonder zijn Madison Show... When You Are In Love With A Beautiful Woman. Op 15 dus in die top 40. Dadelijk op nummer 1, hoofdthema uit een Amerikaanse film... met in de hoofdrollen Robert De Niro, Christopher Walker en John Savage. De film gaat over de Vietnamoorlog en de gevolgen daarvan voor de soldaten. Bijzonder is ook dat de muziek uit de film, de thema dus, wat op 1 staat... al eerder werd gebruikt voor een andere film, namelijk The Walking Stick uit 1970. Maar goed, dat weet niemand eigenlijk. Het is bekend geworden. En John Williams... Die voerden het ook uit op een akoestische gitaar, maar opeens staat een elektrische uitvoering. 14 dus Come To My Island. Van Casey and the Sunshine Band. En op 13 staat in de tijd de opvolger van I Want You To Want Me. Van Cheap Trick. Dat ah, was eigenlijk een beetje een commercieel, heet je toch. Hè? Dat was ook wel live. En dit was de opvolger ervan. Keihard. Ja, ik was het plaatje bijna weer vergeten. Maar goed, leuk om weer een stukje van terug te horen. Even als uh, dit nummer op nummer 12 van Baba en Rudy. <laughs> Dat is echt zo'n apart plaatje. We hebben daarna ook nooit meer wat van ze gehoord. Hakataka Music. Akataka Music. Ja, aan een hoop gekreunen. hè? Hakataka Music. I like it, I like it. Music. like like Music. like like nou, meer wordt er niet gezongen. Blijft natuurlijk een leuk plaatje om terug te horen. Later heeft Dingetje dan nog een persiflage opgemaakt. En die maakte er van reggae met een rumboon van. Ja. Nog even een stukje van nummer 11 voordat we de top 10 in kannen. Randy Van Warmer. Amerikaanse singer-songwriter. Overleden in 2004. Dit is een van de mooiste dingen die hij naliet. Just when I needed you most. You something to muziekvrienden het is zover een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands Hitgebeuren. dit is de top 10 top 10 We hebben een oude top 40, week 28, 1900. Dat is de jaren 70, jaren 80, 1979. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit... en dadelijk ook nog een track out de langspeelplaat van de week. Dan komt die Ring My Bell van Anita Ward, ook weer een klassieker. Nummer 9, de Dolly Dots met Boys. Nummer 8, nog weer een Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Nummer 7, Lavender Blue van Mac Kissoon. Kunnen we ons 10 nog herinneren? Nummer 6, Dance Away, Roxy Music. Nummer 5, Kiss, met hun grootste hit volgens mij I Was Made for Loving You. Nummer 4, dat nummer met die zielige konijntjes, Art Garfunkel met Bright Eyes. Iets uit de film, iets met wateren. Nummer 3, Weekend Love, Golden Earring. Nummer 2, Reunited, ook al een klassieke Peaches en Herb. En nummer 1, een liedje uit een film, The Deer Hunter. Kijk ook op het muziekmuseum.nl. The Music Museum. Het muziekmuseum. De langspeelplaat van de week. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.